Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet gaat excuses aanbieden aan kinderen die zijn getroffen door de toeslagenaffaire. Doordat ouders onterecht werden beschuldigd van fraude bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag... kwamen tienduizenden gezinnen in de problemen. Duizenden kinderen werden als gevolg van die situatie uit huis geplaatst. En sommigen hebben daar tot de dag van vandaag last van. Het kabinet wil dat zij zich gezien voelen. Daarom kondigen staatssecretaris Struiken en Palmen aan dat het kabinet zijn excuses gaat aanbieden. Ja, terwijl je tegenwoordig iedereen binnen een paar seconden kan bereiken, duurt een kaartje sturen voortaan nog een dag langer. Nu staat nog in de wet dat je binnen een dag verstuurde post in je bus moet krijgen. Omdat dat economisch gezien niet te doen is met de steeds kleiner wordende stapel post, gaat staatssecretaris Karmans dat verhogen naar twee dagen. Weet je, dan moet je af en toe ook, uh, uh, ook de wet aanpassen. We hebben ook geen trekschuiten meer. Weet je. Dus af en toe moet je gewoon dingen veranderen in Nederland. Gewoon om uiteindelijk ook ervoor te zorgen dat iedereen gewoon, die dat wil nog steeds een briefje of een kaartje kan versturen. Alleen gaat dat dan niet meer per se altijd binnen 24 uur worden bezorgd, maar dan binnen 48 uur. En de hitte leidt op meerdere plekken tot problemen. Bij de ANWB-alarmcentrale komen veel meldingen binnen van mensen die met autopech langs de weg staan. De verwachting is dat er vandaag 600 extra pechgevallen bijkomen. Vanwege de hitte gaan meerdere kinderdagverblijven en scholen vandaag eerder dicht. En bouwvakkers letten ook een beetje op elkaar tijdens het werk. Ja, een beetje benauwd, maar het is, het is verder goed te doen. En binnen valt het in principe wel mee. Oh. Uh, alleen ja, je hebt af en toe wat handelingen natuurlijk waar je... Een beetje zweet van, uh, <laughs> zal niet anders zijn. Ja, ook als je met de trein gaat, wordt geadviseerd om genoeg water mee te nemen. Want door de warmte kunnen er meer storingen op het spoor zijn. Ja, het weer vol op zon, bij op dit moment 24 graden in Groningen en 32 in Zuid-Limburg. Voor morgen en overmorgen heeft het KNMI code oranje afgegeven. Woon je in Gelderland, Brabant of Limburg? Doe dan smiddag zo min mogelijk en blijf goed drinken. ZFM Verkeersinformatie dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is voorbij, maar het is nog wel druk bij Amsterdam. Dat komt door de werkzaamheden aan de A10 Zuid. Zo staat het vast op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart is de vertraging zo'n 20 minuten. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 10 minuten oponthoud. Rijd je op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... dan sta je voor de aansluiting met de A10 20 minuten te wachten. En verder nog een file op de N232 Gaarlem richting Amstelveen.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. ZFM, dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Much to say But it loves me, loves me, loves me. I know that it loves me anyway. What he does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 Even kijken. Ik denk dat we alles gezegd hebben. Ja, nou mooi, open. ik weet het weer. Zijn we tien minuten verder? Link, Linkjes.nl. Linkjes. en uh, voor 15 juli moet het yes. uh, uh, bij de gemeente liggen en uh, ja. die gaat er dan uh, verder mee aan de slag. Alle paarden die jij genoemd hebt, worden dan gekruist. En, yes. uh,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 En ik deed even lekker mee hè, met deze single uit de jaren 60 alweer. Hele tijd geleden, is, uh, 1969 of zo, een beetje mijn geboortejaar. 68. 68? Ja. Oké, okay, de Turtles ja. uh, en Happy turtles together. together. Oh heerlijk. Toen was ik min één jaar dat die. Uh, ah, dat zat je nog in de pijplijn. Uit. In de pijplijn, <laughs> zo is het.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 One, one, one. Let the summertime roll, let the summertime roll. Everybody. Ja, we houden inmiddels he, van uh, Sabrina en boys, boys, boys. Het is uh, half vier geweest. Volgens mij zijn we een klein beetje over tijd, uh, Dolly. Ja, dat heb je ja, weleens, is op onze leeftijd niet zo heel ernstig meer. Nee, he? helemaal niet. Hoe uh, jonger was, ik, was ik meer in paniek. Ik als merk over er ook tijdelijk. niks van, hoor, van uh, over tijd zijn. Dus, nee. uh, <laughs> <laughs> uh, ja, de, de evenementen natuurlijk. Ja, ja, ja, zeker, ja.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 Goed, dan elk jaar dan, uh, verwelkomt Luminosity-fans... duizenden trans-liefhebbers van over de hele wereld... voor het jaarlijkse Luminos, Luminosity Beach Festival. We hebben het er net al even over gehad. Hè. We zijn hartstikke nieuwsgierig ernaar. Het wordt steeds het drukker is, uh, op de livestream. Uh, ja, jij, ja? Voelt het, jij volgt het nauwgezet. Hè. Ja, het ja, is, net uh, net, net had je hem nog openstaan, daar kon ik hem zien. Maar uh, nu is hij weer voetsie. Uh, is hij voetsie? Daar is hij. Kijk, oh ja, daar is hij weer. met ja. hem uitvouwen voor je. Ja, vouw ja, even kijk. Uit. Kijk, Misschien kijk, herken kijk. je nog iemand. Ja, via de Is het nou uh, hetzelfde zelfde, uh, podium als vorig jaar? Ja, is ja precies hè? hetzelfde. Ja. Ja. Oh, en die stond er ook al vorig jaar? Ja, dat uh, lijkt wel een oude opname. Nee, want het is echt live. Oh. dus momenteel kijken er 135 mensen mee uh, op de livestream. Ja, en iedereen staat juik, te springen. En je moet denken, met deze temperaturen allemaal lekker tegen elkaar aan is zo. Ja, ja. Lekker En uh, le lekker dansen en uh, lekker de plakkende, plakkende, plakken. Ja. voor <lacht> <op> de <lacht> Nou ja, dat ziet er wel gezellig uit. Ja, zeker, zeker. Ja. Het is, is, het is in, sinds het bescheiden begin in 2007...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 dat ze om 11 uur stoppen. En gisteren was het ook echt om 11 uur in één ja, keer stil. Klaar, ja, klaar. Want uh, jij ja, kon het thuis nog, nog net horen... en niet irritant of zo. Ik vond het best wel leuk. Ja. Maar uh, ja, toen uh, in één keer was het om 11 uur stil. Ik denk, stoppen ze ja, nou oh, ja, ja, al? Maar... Ja, maar dat zijn de afspraken. En wat dat betreft veranderde het natuurlijk enorm veel... ten opzichte van zoveel jaar geleden. Want er hoefde je een jaar of twintig niet mee aan te komen... hoor, met een dagfeestje. Dan komt er geen hond. Nee. Iedereen feestte s'nachts.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 Telefoonnummer 06-148-71067. En ging dit jou te snel? Dan kun je dit bericht teruglezen op de uh, Zandvoort, uh, Z, Zand, nou, Radio Zandvoort-app. ZFM-app. De ZFM-app. Alles, alles uh, moet je op een andere manier benaderen. Uh, op even... <lacht> Online op radiosandvoort.nl Dank je wel, Dolly. En uh, ja, mooie actie, uh, die happy box. Heel leuk, happy heel leuk. Happy uh, zomerbox. Samen Zometeen zijn we ook weer happy. Althans, nu al wat we zien, Marco, te messen in de studio. Ja, daar worden we altijd heel happy van. Daar worden hè? we altijd heel <laughs> he? happy ja, de peppy ja, ja. van. Oh, mooie is. zomerkleding aan, uh, Marco. Je ja, bent er klaar heb... voor, he? Want De komende v dagen wordt het uh, warm. Nog Friesen veel warmer kleuren. dan vandaag. Uh, Hij kan zo dag. bij me in de keuken staan. Ik heb dezelfde gordijntjes. <laughs> nou ja... <laughs> Ja, maar dan kun je Kunnen me we een in... verstoppertje spelen? Ja, dat kan ja, je nee. niet vinden. vinden. Precies. J, nee, jij dacht dat je dezelfde gordijntjes had. Die oh. zijn inmiddels uh, <laughs> Ik heb er een overhemd van laten maken. Verrassing als ik straks Verrassing. thuis kom. In één keer de gordijnen weg. <laughs> nou ja, straks, uh, ja. Marco, uiteraard weer een mooi stuk uh, pro van jou van jouw ja. hand? Ja, ja. ja. Uit het uh, boek, het verzamelboek met uh, proeciesstukken? Uh, eentje uit de oude doos. Uit de oude doos? Ja. Oh, oh ja. daar houden we van. Ja, die ja, mogen ja. ook voorgelezen worden. Ja. Leuk. Ja. leuk, leuk, leuk. Nee, hey, de, Marco, nog eens wat. We hebben het er net uitgebreid over gehad. Heb jij eigenlijk al ooit eens een lintje gekregen? Nee. Wat? Dat is toch te gek <laughs> voor woorden? Marco <laughs> ja. heeft nog nooit een lintje gekregen? Nee, de, ik, ik snap het niet.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 Van het uh, Eurofiese Zonfestival, de deelname van Nederland. Weet jij nog wie dat was? In 1999, oh. dat is 26 jaar terug. 1999. Wie, ach, hoe, hoe moet ik dan wie er 26 jaar geleden ja. meedenkt? 1999. Was dat. Uh, was dat uh, Gerard de Jolie? Nee, dat was een dame. Een dame, ja. Heet je Lester? Marlène. Nee, dat was tevoren, hè? Marlène?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 It and so into the point where I need Air that I breathe And to an audience that's waiting And ecstatic to receive For the meantime, another me rock I keep on saying it, I know with the comments And the crowd will keep on playing it Through the speaker boxes, Lies my diagnosis Cause I believe in miracles and words And steady doses, enough! -E -E R-E-S-P-E-M-C-T Restricting self express, no stress Then my kids just believe that all you need Is the air that you breathe